naar voren kwam, toen dacht ik, uh, ja, dat sluit heel erg aan bij wat ik ook deed, Wat God tegen mij zei. En misschien uh, wil God ook wel tegen jullie zeggen. Uh, ik vond dat lied zo mooi. Uh, Only He can move the mountains. Het, soms als je dan uh, het werk ziet, op zo'n dag is vandaag, wat je erg geconfronteerd met, oké, okay, uh, wat mogen we doen, wat mogen we betekenen voor de mensen om ons heen? En dan denk je ook zo, pff, waar moeten we beginnen of zo? Van een grote taak. En uh, ik vind het zo mooi dat God zegt, ja maar ik... Ik beweeg de bergen. Ik kan een berg wel verzetten hoor. En ik kan het doen. Alleen ik. Dus vertrouw maar niet op je eigen kracht. Vertrouw maar op mij. Het is mijn kracht. Zoals Hans zei. Mij is gegeven alle macht. Zei Jezus. En uh, ja, We mogen echt naar hem kijken. Naar God. Die bergen kan en wil verzetten. Nog meer mensen. Ik moest zelf nog denken aan het, uh, de gelijkenis van de mosterdzaad. Dat uh, ook als je een heel klein geloof hebt. Geloof van een heel klein mosterdzaadje. Dat is echt een heel klein zaadje. Als dat wordt geplant. Dan kan er een hele boom uitgroeien zegt Jezus. En in die boom kunnen allemaal vogels nestelen. En ik had echt het idee dat God zei. Wat we vandaag en gisteravond ook zijn gestart. Dat... Uh, dat zijn mosterdzaadjes en daar gaat een prachtige boom uit groeien. Uit jouw connectgroep kan die prachtige boom groeien. Uit jouw uh, missiegemeenschap kan die prachtige boom groeien. En toen dacht ik ook meteen de confrontatie met, ja, een boom uit zo'n klein zaadje, hoe kan dat dan? En toen moest ik denken aan een ander uh, verhaal van Elia, die uh, op een gegeven moment bidt om regen. Uh, en dat wou ik even voorlezen. Elia die schrijft daarover, of die spreekt daarover in het Oud Testament. In het Nieuw Testament haalt Jacobus dat aan. En dat stukje van Jacobus wil ik even voorlezen. Elia was slechts een mens, net zoals wij. Maar hij bad een vurig gebed. Dat het niet regenen zou. En het regende niet op de aarde drie jaar en zes maanden lang. En, en Elia bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Elia is echt zo'n geloofsheld die met zoveel geloof iets kan bidden, dat hij het dan voor zich ziet en dat het gewoon op een gegeven moment weer gaat regenen, zou je kunnen zeggen. Hij had zo'n contact met God, hij had een vurige gebed. En um, ik wil je ook echt aanmoedigen om ook juist in deze tijd van dromen, deze ochtend van dromen en ook vanmiddag met het maken van plannen, maak ze realistisch, maar ook in geloof. Ja, wij kunnen die bergen niet verzetten. Maar God kan het wel. En inderdaad hoor je het feest al beginnen. Zie je het al voor je.